Marielle Hageman met het NOS-journaal. Het opgestapte D66-Kamerlid Haji zegt dat ze de commotie rond haar vertrek betreurt. In een verklaring zegt ze dat ze wil afzien van wachtgeld zodra ze een arbeidscontract heeft getekend. Haji stapte woensdag plotseling op om in Amerika campagne te voeren voor de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton. Daarna werd er weinig meer van haar vernomen. Kamervoorzitter Ariep wil dat ze haar vertrek komt toelichten. Een Nederlandse man heeft in België vijf jaar gekregen... voor deelname aan een terroristische organisatie. De rechtbank in Dendermonde veroordeelde twee anderen bij Verstek. Zij zijn waarschijnlijk in Syrië. De drie zouden volgens de aanklager plannen hebben gehad... om een aanslag te plegen op de Europese wijk in Brussel. Maar daar was volgens de rechtbank te weinig bewijs voor. De verdachte van het afpersen van filialen van de Jumbo... ontkent in de rechtszaal dat hij iets heeft gedaan. Hij zegt dat hij geen explosieven heeft gemaakt en onschuldig vastzit... Het Openbaar ministerie wil het vannacht volgende week laten onderzoeken in het Pieterbaancentrum. De verdachte werd in oktober opgepakt, samen met zijn zoon van 15. Die is geen verdachte meer. Halverwege vorig jaar waren er incidenten met explosieven en een bommelding... bij vestigingen van de Jumbo in Zwolle en Groningen. De man die in dronken toestand een baby doodreed in Lutte... is in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar cel en een rijontzegging van 10 jaar. Die straf kreeg je eerder ook al van de rechtbank in Zwolle. De man reed in maart een vader en de vijf weken oude baby Milan aan. Het kindje werd uit kinderwagen geslingerd en overleed ter plekke. De vader raakte zwaar gewond. De dader reed na het ongeluk door. Volgens getuigen was hier vlakke voor wankelend een café uitgelopen. De man was al acht keer eerder veroordeeld voor rijden onder invloed. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. In de nacht kan er wat regen vallen. Aan zee wordt de wind krachtig. Morgen eerst zon en het wordt een graad of 10. Tegenavond gaat het van het westen uitregenen. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort 6 kilometer file tussen knoop het Watergaafsmeer en Knoopend Muidenberg. Op de A4 Rotterdam Amsterdam tussen Den Haag Zuid en knoop het Prins Klausplein staat 4 kilometer file. Een ongeluk op de linkerrijstrook van de A4 richting Rotterdam tussen Sloten en Hoofddorp 7 kilometer file. A4 Amsterdam Rotterdam tussen Roelevaardsveel en Hoogmade 3. Op de linkerrijstrook van de A6 Muiden richting Lelystad bij Almerepoort nog 2 kilometer file door een ongeluk. De A12 Den Haag richting Utrecht, 25 minuten vertraging tussen Den Haag-Malingveld en Nooddorp. 6 kilometer file, de weg is weer vrij. En op de A20 hoek van Holland-Gouda staat bij Moordrecht 5 kilometer file. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit-en-Dolder en de en Uithof 3 kilometer. Er staat een kapotte vrachtwagen, één rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Zin in lekker,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 Het ritme, ritme. van ZFM. GF Can't in Your kiss has got me white Girl, you got the be right Killing in your Levi's High on your love. lovin' Got me buzzing like a street light. It's still early out in Cali, baby Don't you wanna rally again? Ooh. Find a row with no name, Way back in the slow lane Skies dropping Jupiter around us like some old train We'll be rolling down the windows I bet you we'll catch a nice second wind Can lead the night on. Now all the stars are turning blue. Just kiss the clock to 22. Baby, I know what you're wishing for. I'm wishing for too. Now all the lights are flashing gold. Nobody cares how fast we go. Our soundtrack's in the stereo. The DJ's on a roll. Speed ride, killing in your Levi's High on your loving's got me buzzing like a street light It's still early out in Cali, baby Don't you wanna rally again? Find a road with no name lay back in the slow lane Sky's dropping, Jupiter around us like some old train We'll be rolling down the windows I bet you will catch a nice second wind We don't have to go home We can leave the night Tonight's second week